gezellige oude meuk hier bij ZVL aan het begin van het tweede uur van de show de zondagmorgen van ZVL Everly Brothers let's go. en Cathy's Clown welkom bij de show buiten is het even kijken, een graad of zes vijf, zes graden de gevoelstemperatuur, dat is iets minder twee graden tot twaalf uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen ZVL. alle reden om het komende uur hartverwarmende muziek te brengen hier bij ZVL turns fighting Child is black, your child is white Together they go to see the light To see the light Mooie, gouden herinnering vind je ook niet? Van Michael Jackson en Billie Jean. En Greyhound. Lekker kreeg muziek uit de jaren zeventig. Je hoorde Black and White. Tja, op deze laatste dag alweer van november. En het is echt herfst, hè? Ja, je ziet het buiten, je voelt het. Het is eigenlijk niet anders. En daarom stokken wij de verwarming lekker op met mooie muziek hier bij ZVL. En straks hebben we best wel een... Hele leuke reportage van Jeroen van Gent. Want hij gaat het hebben over. Wat mag er bij u niet ontbreken tijdens de ochtend. Ja wij denken dan op zondagochtend in ieder geval. Uh, de zondagmorgen van ZVL. Maar ook iedere werkdag. Leen Ollen. Natuurlijk, hier bij Zetveel hartstikke lekker en mooi om mee wakker te worden. Dus laat gewoon lekker Zetveel aanstaan. Dus straks mooie antwoorden op die prachtige vraag van Jeroen van Gent... over ongeveer kwartier hier bij Zetveel in de show op zondagmorgen. I love the way you undress, now baby begin, do your caress, honey my heart's in a mess, I love your blue eyed boys, like tiny tin shines through, how do you do? how do you do? Well here we are cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream.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 And old, I will wait outside your house 'cause your hair. on My side with all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my bed into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain. It's really to leave reality. I me, mean, with my commitments in a mess, my sleep is gone away. Rest in a world of fantasy. You'll find. Ach, dat kan wel met uh, dit weer vandaag. Kijken naar de bloemen in de regio, wel bloemen nu. Hm? Minder, minder, minder, minder. Um, en verder hoorde je rockzetten en how do you do? Hoe gaat het vandaag, met je? Misschien ben je aan het late ontbijt of te vroege brunch. Zou zomaar kunnen, gezellig. En dan de muziek op van ons, Omroep ZVO. En straks natuurlijk die mooie reportage. Maar eerst nog iets anders. Er is heel veel gedoe over een AZC en allerlei songs over. AI gegenereerd, dat dan weer wel. En we hebben gedoe uh, natuurlijk met de burgemeester van uh, Terneuzen daarover gehad. En de gemeenteraad en het college van BMW. Maar er zijn ook hele andere geluiden die helemaal niet zo negatief zijn over... Uh, ja, AZC's. En met die gedachte bracht vluchtelingenwerk deze single uit. Ja, ja, zo is Nederland. Ze roepen op tv dat het land is vergaan. Vroeger was het beter, laat ons in die waan. Maar ondertussen staan we lachend in de rij. Voor samosa's, Turkse pizza's, doe maar drie erbij. Aan tafel leer jij je buurman echt pas kennen Sambal door zijn spruitjes, een kapsalon voor mij En van Hutspot met Harissa worden wij Wat je wil. Van carnaval tot suikerfeest, iedereen is chill. Allemaal van rechts naar links in het landsbelang. Confetti in de couscous en kamelen in de gang. Geen mens die is hetzelfde en daarom zeg ik proost. We drinken samen munt thee en een bakkie trouwst. Wij zeggen ja, ja, ja, zo is Nederland. Met open ogen, open hart, samen hand in hand. Wij zeggen ja, ja. Daar waren ze in de jaren 60 en 70 heel goed in, hè? Uh, Gospels verpakken in rockmuziek. Ja, dan denk je bij jezelf, oh, wat een lekker stukje rock. Maar daar zat natuurlijk een, ja, een religieuze boodschap in. Daar is niks mis mee natuurlijk, maar het is wel opvallend. Was toen veel vaker dan nu. Norman Greenbaum. One hit wonder. Spirit in the sky. En vluchtelingenwerk hoor je met... Ja, ja, ja. Zo is Nederland gewoon... Om het andere geluid ook eens te laten horen, hier bij ZVL. Over, even kijken, een minuut of vier de reportage van Jeroen van Gent. Mooie reportage, wordt het optimistisch ook. Je hoort het na deze van Talk Talk. Such a shame. Ik hoop dat het net zulke warme herinneringen bij je oproept als bij mij deze van Talk Talk. Such a shame uit 1984. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent, hè? had ik je beloofd. Een goed begin is het halve werk en de juiste ingrediënten van de ochtend vormen de rest van de dag. Dat weet je ook wel, hè. Als je opstaat en je doet geen goed bak koffie, tenminste als je van koffie houdt, dan gaat het misschien niet meer zo lekker de hele dag. En wat mag er dan bij jou niet ontbreken tijdens de ochtend? Jeroen van Gent ging de straat op. Tuurlijk met zijn blauwe microfoon vroeg het u. En natuurlijk, zoals altijd, hier zijn ze. Uw antwoorden. Nou, zelf ben ik echt wel iemand van een uh, ochtendritueel. Al kan dat ook wel eens in de middag vallen. Ik werk tenslotte voor de late avond, nu hè? maar. goed, dan is dat een ontbijt. Ik heb het al eens eerder verteld, denk ik. Daar moet uh, een lekker potje thee bij zitten. En echt heel potje thee. Niet één kopje. Uh, een bordje boterhammetjes met van alles en nog wat. Elke keer wat nieuws proberen als beleg. En dan echt rustig ontbijten. Dan langzaam wakker worden. Dan voel je de energie komen. En dan nog een kopje koffie. En huppakee, daar gaat hij. Goedendag, mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen, lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek. Nou, leuke vragen, is het van man bij het hond idee? Mag ik dat proberen? Ja, proberen wij. Tuurlijk, natuurlijk. Twee, twee van, die, van die vragen. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Dus dan zeg ik van nou, dat kan ik echt niet, eigenlijk niet zonder in de ochtend. Een kopje thee? Ja. Wat moet ik twee zeggen. Uh, ja, jij ja, ook okay, een dan? Fietserrit. Naar het werk. Oh, fietsen naar het werk. Ja. Fietsen naar het werk, ja. Je mag dus geen, laten we zeggen, geen binnenband en buitenband ontbreken? Dat sowieso niet. niet. Om maar even in te vullen. Zonnetje erbij, ook lekker. Zonnetje erbij. Zonnetje ja. erbij. Ja. ja. Droog. Droog. Droog, dat is belangrijk. Droog. Geen regen, dat is ook heel veel Ja, Koud maakt niet uit. Ja. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Leuk om te delen, misschien, uh, misschien is, weet jij dat. Wat zijn... mag je niet ontbreken? Uh, Cornflakes? <laughs> nee, ja. echt <en> gatver, nee. <laughs> uh, douchen. Ah, u bent heel snel? Ja. Als het water afgesloten zou zijn, voor een of andere reden, heeft u een probleem? Nee, want dan zoek ik wel even een andere mogelijkheid. Oh, oh oké. Okay. Ik kan naar mijn ouders gaan, ik kan naar mijn uh, zwager gaan, dus ik vind het wel echt wel een wee. Maar zonder douchen? Nee dat, nee, dat gaat het niet worden. Dat is niet lekker? Nee, nee, zeker niet. Winter en zomer? Beide. Beide? Een croissant. Een croissant? Ja. Elke ochtend? Nou, alleen tot zondag dan. Oh ja, oké. Okay. Een beetje chique, chique ochtend, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Eh uh, Matcha-thee. Ja. Elke ochtend matcha-thee? Ja, elke ochtend. Dat is lekker. Ja. ja ik ken het. Ja, tuurlijk. Is dat, is dat ja, behalve lekker, ook gezond of zo? Ja, dat is ook lekker. gezond, ja. Van ja. antioxidanten en... Uh... Maar net zeggen, antioxidanten tegen griepjes en ja. ja. Wat mag je niet ontbreken tijdens jouw ochtend? Ik denk gewoon eten. Eten? Ja. Zonder eten is de ochtend niks? Nee. <laughs> ja. Maar andere dingen nog, die je elke ochtend hebt en die niet mogen ontbreken? Ik denk... Eigenlijk, ik weet het niet. Echt alleen eten. Hei, je komt net uit... Uit, uh, uit je slaap zeg maar, dus well, uiteindelijk wel om um, de dag te beginnen eigenlijk. Dus zeg maar opladen, niet met koffie of zo, maar echt gewoon mentaal. Kijken van hé, hey, hoe zit mijn dag eruit? Dus oh, wel ja. even kort plannen van oké, okay, wat ga ik vandaag doen? Heb ik gisteravond ook in principe gedaan en hoe ga ik het vandaag aanpakken zeg maar. Dus dat is wel een, een routine wat yeah. mee komt kijken in een um, ochtendroutine. Een routine die u niet overslaat. Precies. Ja, ja. Nou, als u het overslaat, dan denkt u misschien nader, oh wat was ik gebleven? Ja. Nou, het, het geeft gewoon een stukje uh, ritme en een, uh, het, het geeft gewoon structuur. Dat is het. En ik denk dat wij mensen dat wel nodig hebben. Ja, ik heb het zelf ook. Daarom. Maar ik, ik ben niet aan het woord. Mag ik u nog wat leuks vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man bij het hond vragen. Geen ellende. Oh, nou, vooruit. Ja, niks over politiek oh, of wat? oké, okay, oké, okay, gelukkig. Nee, precies. Nee, daar zeker niet. Ik heb helemaal geen zin in. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Wat mag er dag. niet ontbreken tijdens mijn ochtend? Ja. Een uh, goede bak koffie. Ja. ja toch wel? Hè? Ja, zeker. Dat is wel belangrijk. Dat is zeker belangrijk, zeker met zo'n uh, kleintje. Wat gebeurt er als er geen koffie is? Oh, nou, het is niet, geen drama hoor, maar... Uh... Het is wel lekker even genieten, een momentje voor jezelf. Want het lekker. scheelt wel, hè, denk ik? Zeker. Gewoon uh, lekker uh, even verse bonen, even lekker ruiken aan verse koffie en dan uh, lekker de dag beginnen. Ondanks de prijs? Uh, ja. ja, dan <laughs> maar extra van genieten. Oh ja, juist. <laughs> ja. Ah, ja, precies. Goeie. Gewoon, gewoon goede koffie, maar dan gewoon lekker één goede bak. Juist, niet de hele dag doordrinken, maar dan lekker van nee. één bakje genieten? Ja, nee, gewoon één bakje. Als ik te veel cafeïne drink, dan gaat het sowieso niet goed. Dus uh, ja. ik hou het sowieso bij één bakje. juist Maar uh, nee, gewoon lekker van blijven genieten. Maar uh, gelukkig heb ik er geen acht nodig, dus dat scheelt, <laughs> uh, dat scheelt in de prijs. <laughs> Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Uh, koffie. Oh, je bent heel snel. Ja, daar begin ik altijd mee, met een bak koffie. Koffieapparaat kapot, geen koffie, wat dan? We hebben altijd voorraad. Dus als het koffiezetapparaat het niet, dan hebben we nog wel oploskoffie. Ah. Dus we kunnen altijd koffie drinken. Je hebt het helemaal zeg maar, op alle gevallen bedacht? Van... Goed... We, zijn voor, we zijn goed voorbereid. Goed voorbereid? Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja. Wat gebeurt er als je geen koffie in de ochtend drinkt dan? Uh, ja, dat komt eigenlijk nooit voor. Daar heb ik eigenlijk voor. Een... Nee, nee, nee, nee. Ik heb altijd dus, uh, wel koffie op voorraad. Dus uh, ja. elke dag begin ik met een bak koffie. Ja, ik kan me niet heugen dat het een keer niet gebeurd is. Het is ook wel gezond, zeker op latere leeftijd. Ik heb allemaal pestberichten over gelezen. Dat schijnt het zo te zijn. Het is dus niet dat u de hele dag door koffie drinkt. Dus uh, dat de... gaat de hele dag wel een beetje door. Op oh, mijn, mijn werk ook wel. ja. ja, oh. ja, ja. Dat, dat is nou weer niet gezond. Is goed. dat zo? Nee, Weet eigenlijk dat, uh, niet. Nou, Oké, okay. nee, nee, Want hoeveel bakjes koffie mag je per dag drinken? Nou, zo, ochtends een stuk of twee en dan verder eigenlijk niet meer. Oké, okay, is goed nou ja, voor... Dan, uh, goed, ik denk dat ik wel aan de tien, uh, tien kopjes koffie kom. Nou ja, ja. goed. Goed. Dus uh, misschien een advies van u om uh, minder koffie te drinken. Nou, vooral later op de dag. Vooral ja, later op de dag. Dan wordt er gezegd, inmiddels persberichten, maar goed, dat, ik ben nou niet aan het woord, maar uh, dat het dan goed is voor, tegen allerlei welvaartsziekten, inclusief ouderdomsziekten. Oh, oké, okay, oké. Okay. Aan het einde van de dag dan, uh, ja, dan uh, ja, dan word je misschien een beetje moe en heb je misschien juist een beetje die koffie nodig om weer ja, ja, alert te worden. Ook. Ja, vind ik ook. Ja, ja, ja, ja dat ja, is waar. Ja. Is er verder nog iets waarvan u zegt van, nou, dat mag echt niet ontbreken, want dan, dan ja, paniek, ellende of oh. wat? In de ochtend. In de ochtend. Ja, een ritueel misschien wel. Oh, een ritueel. Even denken hoor. Ik zit even hard te denken. bepaalde dingen. Doe uh, bepaalde dingen. Nou ja, het, het is vooral het ritueel van deze kleine meid hier die de, ja. <laughs> die de dag bepaalt. Ja, je moet natuurlijk wel een goed ontbijt hebben. Dat is heel belangrijk ook natuurlijk. Want ja, je moet toch ja, aan het werk en dan heb je toch wel energie nodig. En dat begint met een. Een goed ontbijt. Verder nog een, een punt waarvan u zegt, nou, dat hoort echt bij de ochtend? Douchen. Ja, <laughs> hartstikke bedankt, hè. dank u wel, dank u. ZVL Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL Hey, hey, word wakker, hier is de bakker.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 klein van een stuk, maar groot van geluid. Jawel, Lindsay de Pool en Sugar Me. Lekker. Hierbij zet veel. En... en voor Lynn Jongewaard. Hé, hey, hé, hey, word wakker. Hier is de bakker. Toen de bakker nog aan huis kwam. En het brood aan huis bezorgde. Ja, dat is in uh, zo 1973, zo'n 1973, zo'n beetje opgehouden. Hè? Weet je het nog? Ja, tegenwoordig moet je het allemaal zelf gaan halen. Of, nee, ze komen ook weer aan de deur. Ze brengen het thuis, maar dan... In een hele andere vorm. Ook wel weer grappig. Ja. Mooie herinnering, dus hier bij ZVL. En die mooiste herinneringen brengen we natuurlijk graag bij jou dag en nacht. Um, straks, over een uh, 18 minuten ongeveer, 19 minuten, uh, is er weer tijd voor ons uh, verzoeknummerprogramma. Daar kun jij aan meedoen. Heel makkelijk. Ga naar onze website, omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje. Vul het formuliertje in en maak er een leuk verhaaltje bij. Kunnen we dat voorlezen straks? En dan gaan we aan de gang met jouw muzikale smaak. Straks na 12 uur, ga naar onze website. Omroep zvl.nl. Ga naar verzoekje. En wij regelen de rest. Uh, you and maar weer hè? met Corrie Konings. Komt het ooit nog goed met haar liedjes? Jawel, jawel, jawel, jawel, Ze heeft hele mooie, lekkere liedjes gemaakt met heel wat optimistere teksten dan deze. Adios Amor, je hoort het hier bij ZVL. En je hoorde ervoor uh, Enrique Iglesias en uh, Maybe. Heb je trouwens die show gezien op SBS 6 op zaterdagavond, gisteravond? Uh, die tribute toestanden? Nou, werkelijk geweldig. Ja, Enrique deed niet mee, maar wel zijn vader. Maar dan een kopietje daarvan. Geweldig. Ik uh, geniet er iedere zaterdagavond uh, wel weer van. Maar om nou uh, te gaan naar zo'n theater. Wat was het ook weer? Uh, de Ziggo Dome. Man, wat zijn de kaartjes duur. Dus dat, dat doe ik maar niet. Daar heb ik niet genoeg gelol van, zal ik maar zeggen. Hé, hey, het gaat alweer richting het einde van de show. Hmm, wat schiet de tijd op. Wait, don't you worry. A new day is dawning. We catch the sun. Van Pacific Gas and Electric Jawel, gas en waterleiding En elektriciteit Ja, Beetje ouderwets natuurlijk, want gas doen we niet meer in Tegenwoordig toch? Nou, of nog een beetje Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL mm -hmm. Tommy Rowe Hoorde je ervoor met uh, Dizzy Van heel, heel, heel lang geleden Ik dank je wel voor je gezelschap vandaag weer. Volgende week zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn Hier bij ZVL Ga ik weer lekker plaatjes voor je draaien en een paar uh, leuke onderwerpen behandelen. Dus ik wens je nog een hele mooie, ja het is een frisse, vochtige dag. toch wel een mooie dag en veel plezier met mijn collega's zo meteen hier na 12 uur.